Uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. Bij een slachthuis in Dodewaard is in 2012 en 2014 vlees van ponies gemengd met snijresten van rundvlees. Daarna is het verkocht als puur rundvlees. De directeur van het slachthuis van Hattem heeft dat toegegeven in de strafzaak tegen hem wegens fraude. Het slachthuis was begin 2014 het middelpunt van een paardenvleesschandaal. De ontdekking van goedkoop paardenvlees in rundvleesproducten in Frankrijk leidde naar Dodewaard. In de strafzaak staan ook twee mensen terecht die zaken deden met Van Hattem. Zij zeggen dat ze niet wisten dat Van Hattem ponies verwerkte. De strafzaak gaat morgen verder en dan worden ook de strafeisen van de aanklager verwacht. Kickboxers Badr Hari en Hesti Gerges zijn positief getest op het gebruik van doping, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar trof de dopingautoriteit verboden middelen aan in hun urine. Ook een Braziliaan en een Kroaat werden betrapt. De zaken liggen nu bij de tuchtrechter. De kickboxers kunnen maximaal voor vier jaar worden geschorst. Het is niet de eerste keer dat Badr Hari met doping in verband wordt gebracht. Zeven jaar geleden vond de Amsterdamse politie bij hem thuis... preparaten, medicamenten en verboden middelen. Die spullen waren volgens Harry's advocaat bestemd voor anderen. In Tanzania zijn zeker zes kinderen om het leven gebracht... vanwege hun lichaamsdelen. De slachtoffers waren tussen de twee en negen jaar oud...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 Het weer buien, soms met hagel. Vannacht kan het licht vriezen in het binnenland. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af met verspreid enkele winterse buien. En het wordt maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De A7 is dicht, vanaf Hoorn naar Zürich... tussen Danoever en Brijsland-Dijk na een ongeluk. Verkeer vanuit Hoorn kan het beste omrijden via Hoorn Noord-Emeloord... Verkeer vanuit Zaandam redt het beste om via Amersfoort en Almere. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Ik weet eerlijk gezegd hoor, eerlijk gezegd, als ik op een gegeven moment zoiets heb van. Uh, Sammy Stereo komt met uh, nieuw materiaal. Dan zou ik wel een avondje kunnen vullen met uh, Sammy Stereo. Maar ook met deze band, Medalek. Want uh, nou, ik uh, moet je zeggen, dat is eigenlijk voor mij 2018 de revelatie van deze band uh, geweest. We uh, hebben ook uh, gestaan op Eurosonic Noorderslag. Nou, uh, ik krijg een uh, bericht uh, van onze vriend Thomas Florissen. Uh, uh, hij gaat uh, vanavond uh, pas uh, aan het eind van dit uh, uur ga ik hem draaien, dus dat, uh, dat sowieso. Maar ik uh, zal uh, nog even een bericht van, uh, van goede vriend Thomas... nog even achterlaten, want ja, hij vraagt erom... wanneer, uh, wordt dan, uh, wanneer kunnen we dan uh, de uitzending terugluisteren... waarin mijn single dan wordt gedraaid. Uh, nou, dat, uh, dat zal dan spoedig zijn als uh, de techneuten boven ook meewerken. Want we blijven natuurlijk vrijwilligers... Dus dat heeft nog wel wat voeten in de aarde. Ik zei het al, Meadow Lake was voor mij de revelatie van 2018. Eh, terwijl ik ook nog even een bericht van Thomas Florissen nog eventjes eh, tot mij neem. Eh, TB Florissen is vandaag eh, met een nieuwe single te horen. Blue November Sky. Aanstaande maandag op de muziekplatformen te krijgen. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst eh, weer gewoon even fijn eh, nog andere muziek eh, draaien. Dit zit nog steeds in mijn hoofd hoor eerder gezegd. En ik verlang nu eigenlijk al naar het nieuwe materiaal van Jolien. En het nummer dat we draaien heet End of Story. Het was een tijd terug, alweer toen Marcus en ik de studio hebben verlaten van deze ruimte om naar huis te gaan op het donderdagavond. En op een gegeven moment zaten we nog in de gloriejaren van 3FM te luisteren. En ineens bij 3 voor 12 kwam ineens dit voorbij, Seattle, op Portland van Astrid. En toen zeiden wij al, wij zijn gewoon veel eerder. Maar goed, uh, dat uh, vinden we dat altijd wel heel erg leuk. Uh, Astrid gaat ook uh, komen dit jaar met nieuw materiaal. 7 maart in uh, de DB zal het uh, worden gepresenteerd. En dat album dat heet A Lake Inside. Dus dan weet je dat ook alvast. En er zijn uh, wel wat uh, namen uh, die wij al gedraaid hebben met uh, materiaal opkomst. Ruud Haveling, Semi-Sterio en Astrid. Dat zijn even de drie uh, die mij uh, op dit moment uh, te binnen schieten. En die staan ook op het lijstje van vanavond. Goed. Uh, natuurlijk ook uh, muziek uh, waar we uh, ja, een zwak voor hebben. En dat is het best bewaarde geheim. Zoals we dat uh, bij de NPO Radio 2 hebben uh, gezegd. In de staat van Stassen. Nou, het was voor mij eigenlijk uh, niet zo uh, geheimschrijverij geheim hoor. Ze was al wat langer de tijd bezig. Joe Marches en You'll Be Mine. Turn this whole thing down But I'm a little lost without Just can't get enough of us I'm Alaska Pollock met Enafas. Daarvoor dus You'll be mine van uh, niemand minder dan uh, Joe Marches. En uh, deze groep laat uh, denk ik binnenkort wat was geworden. Want het schrijfproces naar nieuwe songs is begonnen. Want Sophie Platenkamp was na lange tijd weg geweest, maar ze is weer terug in het land. En dus aan de slag naar de maan. Met Veline. Als ik bang ben kruis. Night. I was trying to learn how to fly Learn the hard way this time My dreams feel as real as real life We were flying out I said, wait for me, wait for me, wait for me, wait for me, I will wait for you till I dream, and catch you when I fall asleep. hier altijd de rillingen van, van dat uh, nummer. Dat heeft hij uh, geposterd toen hij uh, van de week samen met zijn band aan het optreden was in de buurt uh, van uh, nou ja, uh, uh, gewoon in de plaats Rochelt. want daar uh, speelde het zich af. Café van de Tonnen heette het, geloof ik, als ik het wel heb. En uh, toen postte hij een, een, een clip. Daar kreeg ik echt de rillingen van. Cas uh, met uh, zijn band Cas Ronkers. Cas, uh, uh, Ton van de Bekker, zo heet uh, de kroeg in Roggel. Daar heeft hij uh, gewoon gespeeld. En het was een, nou, als ik het zie... een behoorlijk stamvolle bedoening uh, afgelopen zondag... daar in uh, Roggel. En Cas uh, komt daar vandaan. En hij maakt onderdeel uit van die band... die wij dus een paar weken geleden... Hier hebben we gehad Marvin D. Daar maakt hij onderdelen uit. Maar hij heeft er zelf ook een. En dat bewijst hij dus met uh, dit nummer. Het is eigenlijk al Snow Globe voorbij. Zo volwassen klinkt het eerlijk gezegd. Daarvoor hoorde je Verliene met uh, Naar de Baan. Nu tijd voor ook zo'n kippenvelnummer van Kit Harlequin. En dat nummer, dat wordt hier de vocale dan uitgevoerd door Marcella Bovio. Hier is Hound. dat X niet de handdoek in de ring heeft gegooid... maar gewoon doorgegaan is... omdat het uh, muziekhart uh, gewoon blijft kloppen waar het niet gaan kan... en dat uh, is alleen maar goed. Forever was dat van X... Van het laatste EP. wat hij heeft uitgebracht. Het Motel. Daarvoor hoorde je Hound van Kit Harlequin. Daarachter schuilt Julian Grouten. En uh, dat nummer wat hij hier heeft uh, ja, gemaakt. heeft hij speciaal laten op. ja, heeft hij laten uh, inzingen door een dame. In dit geval was dat Marcella Bovio. Ik uh, had het al allemaal aan het begin uh, over. Over de Rode Bioscoop. dat uh, daar Ruud Houweling. onder andere zijn uh, nieuwe EP gaat uh, presenteren. En wie dat uh, daar ook uh, gedaan heeft... maar die inmiddels nu uh, op Sri Lanka zit voor uh, de, ja, min of meer de studiewerk... en weet ik allemaal wat, dat is Ajan. En afgelopen jaar heeft zij dat ook gedaan. Presenteren van een EMP. En dat deed ze onder andere met dit nummer. Circle of Blame. I just wanna know Als de sneeuw verdwenen is en dan is het 24 maart en dan wordt het album gereleased van Audio Adam. En dit is uh, een van de singles die vooruit uh, gestuurd is, namelijk Emma Watson. Daarvoor hoorden we een uh, hele mooie van uh, The Circle of Blame van Aion. Die uh, nu nog in een warm omgeving zit, maar straks ergens eind februari weer uh, terug moet uh, gaan komen. of Halverwege maart. Uh, om dan weer in Nederland aan de slag te gaan. En dan slaan wij onze slag, want dan willen we er nog graag... een keertje strikken hier in onze studio. Dus dat uh, is dan voor dan. Nu weer tijd voor dames zoals we ze eigenlijk uh, het beste kunnen horen. Deze dame is geweest afgelopen zomer. Ik heb het over Verena Woord en Nobody Else. My sanity, my sleepy face, still back to me. Now it seems to turn around and walk away from me, and now every use of are catching me. I try to run. te lang in ieder geval. Uh, St. Patrick's Day, geloof ik, in Den Haag. Daar uh, zal ze iets uh, gaan doen. Uh, dat moet volgens mij dit komende weekend uh, zo'n beslag uh, gaan krijgen. Uh, wat ook heel erg uh, leuk is... zijn uh, de mensen die de bloesemtocht doen in april. Dat is meestal uh, zo rond Pasen, daarvoor. En dan kan je dus daar ook uh, meelopen en daar zul je waarschijnlijk ook Hanneke Laura aantreffen. Nu is het tijd voor de uitsmijter Beter gezegd, een hartstikke mooie song. Nieuwe song, gloednieuw en ook hier te horen. Straks veel plezier met Vader Veugen. En nu het genoegen om de nieuwe single aan te kondigen van T.B. Florissen. Blue November Sky. En die ga je horen tot aan het nieuws van 10 uur. En ik zeg, tot volgende week. in that blue November sky I never cease to wonder why I just can't find the time To say what's in my heart and soul and try to